De Koude Oorlog was een periode van gewapende vrede tussen de communistische wereld en het Westen, in de tweede helft van de 20e eeuw. Duitsland werd na de Tweede Wereldoorlog verdeeld onder zijn bezitters. De Sovjet-Unie wilde in het oostelijk deel van Duitsland een maatschappij naar communistisch model, terwijl de drie westerse bezitters een vrije markteconomie voor ogen hadden. Door deze verschillende ideologieën raakte Europa gesplitst in een oostelijk en een westelijk deel, dat letterlijk gescheiden werd door een muur in Berlijn en een grensgebied met mijnen en prikkerdraad het ijzeren gordijn. In deze periode ontwikkelden beide partijen een fatale beeldvorming over elkaar. Deze was op geen enkele realiteit gebaseerd. Wat volgde was een wapenwedloop tussen de VS en de Sovjet-Unie. Deze wapenwitloop zorgde er ironisch gezien voor dat beide landen echter nooit rechtstreeks in een militaire confrontatie verwikkeld geraakten, Het angst voor een nucleaire tegenaanval. Meestal ging het dan om een militaire confrontatie, tussen landen waarvan de ene partij steun kreeg van de Sovjet-Unie en de andere partij gesteund werd door de Verenigde Staten. Als gevolg van glasnost en perestroika vrijheid en economische vernieuwing van Michail Gorbachev in 1986 hier een nieuwe wind waaien in de communistische staten. Er kwam een einde aan de macht van de communistische partijen en de tijd was rijp voor hervormingen. Dit leidde tot de val van de Berlijnse muur in december 1989 en uiteindelijk tot het einde van de Koude Oorlog.